In Burma hebben de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton... en oppositieleider Aung San Suu Kyi elkaar ontmoet. Ze hebben samen in het huis van een Amerikaanse topdiplomaat gedineerd. Het is de eerste keer dat de twee elkaar persoonlijk ontmoeten. Tot nu toe hadden ze alleen via de telefooncontact. Het is nog niet bekend waarover ze hebben gesproken. Eerder vandaag ging Clinton op bezoek bij de Burmese president Tensin. Ze zei dat er is gesproken over het uitwisselen van ambassadeurs. De afgelopen twintig jaar had de VS geen ambassadeur in het land...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 Vanaf 2013 verhuist het muziekfeest waarschijnlijk naar een terrein... bij de Arena Boulevard, wat qua omvang vergelijkbaar is met het Museumplein. De Duitse schrijfster Christa Wolf is in Berlijn overleden. Wolf leefde het grootste deel van haar leven in de communistische DDR. In haar boeken stond ze kritisch tegenover het regime en de communistische partij. Voor veel Oost-Duitsers was ze een moreel kompas. Bekende titels van haar zijn nadenken over Christa T., Der Katajte Himmel en Cassandra.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 Twee daders zijn naar de meldingen hun huis gezet. Twee slachtoffers gaven aan dat ze zelf wilden verhuizen. Het weer buien, vooral in het noordwesten. De wind is matig tot krachtig temperatuur 10 tot 12 graden. Vanavond, vannacht en morgenochtend in het hele land regen. Morgenmiddag vanuit het westen droog. ANWB Verkeersinformatie. De avondspits is op de meeste plaatsen begonnen. Vooral bij Amsterdam en Rotterdam is het al aan de drukke kant. Wat opvalt zijn de wat langere files op de A4. Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmade, 5 kilometer door werkzaamheden. Op de A10 West naar Zaanstad bij de Coente 05. De andere kant op voor het knooppunt De Nieuwe Meer, 3 kilometer.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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Straks gaat Anthony Fountain, directeur van Stop de Traffic en schillen. Anthony, goedemiddag, waarover wil jij het hebben? Ik wil het vanmiddag hebben over het, uh, het gebrek aan beleid, om het even zo te zeggen... op het gebied van het uitzetten van uh, minderjarige asielzoekers in Nederland. Ja, dat, die komen steeds weer in het nieuws. Ja, steeds weer. En ik denk dat dat komt omdat we gewoon geen goede oplossing ervoor hebben. Goed, en jij gaat daarover een appeltje schillen met uh, Cora van Nieuwenhuizen van de VVD. Dat straks, maar eerst het paspoort van de kat van Gaddafi. Stel, u bent in het paleis van Gaddafi. De Libische leider is net gevlucht en duizenden Libiërs koelen hun woede op het interieur. En dan zie je een fotootje liggen. Een familiealbum, kleding. En dus ook een kattenpaspoort. Journalist Harald Doornbos aarzelde geen moment en nam de spullen mee. Vanaf morgen worden ze tentoongesteld in Breda. Ondertussen wordt er ook schande van gesproken. Zoiets doe je niet. Maar verslaggever Paul Kupershoek laat zich leiden door zijn nieuwsgierigheid en zoekt Harald Doornbos op. Dit is een uh, grote landkaart van Afrika. En Gaddafi noemde zichzelf altijd de, de, de king of Africa. Hij probeerde eerst de leider te worden van de Arabische wereld. En dat lukte niet, ze vonden hem een gek. Wellicht heeft hij hier zo voorgestaan. Uh, bijna als een klein jochie van, nou, welk, welk, welk landje kan ik inpikken? En uiteindelijk is het natuurlijk helemaal slecht met hem afgelopen. Want ja, een of andere Nederlandse journalist heeft deze kaart van hem gevonden. En hij is zelf in een rioleringsbuis teruggevonden en vermoord door zijn eigen volk. Dus weinig van terechtgekomen van zijn Afrika-plannen. Maar de kaart is tenminste gered gebleven. Jij hebt die kaart gered, uh, om je eigen woorden te gebruiken. Jij was daar op het moment dat uh, de compound van Gaddafi werd ingenomen. Wat trof je daaraan? Ja, het, was een, uh, het is een grote compound. Het is niet alleen een villa of één huis of iets dergelijks met vier kamertjes erin. Het is echt een enorme compound met kantoren. Moet je je zo voorstellen, er, lopen, er zijn ongeveer duizend olifanten ongeveer uh, door, door dat huis gegaan. En die zijn tien keer op en neer gegaan. Dus alles was gewoon kapot, deuren ingetrapt. Zit Sommige Libiërs die, uh, die waren bezig met het jatten van bepaalde dingen. Ik zag dat er allemaal op zich hè, aardige spullen werden kapotgeslagen... Hè, die historische, vind ik, historische waarde hebben. Ze hebben toch 42 jaar die gekke Gaddafi gehad. Uh, dus toen pakte ik ze een keer een fotootje op. Ik dacht, dit is van de dochter van Gaddafi. En nou, ik heb hier bijvoorbeeld dit ook in mijn hand nu... Uh, het, het, het, uh, het kattenpaspoort van, van de dochter van de Gaddafi, die had een kat. Hier kan je het zien, mooie foto van de kat erbij. En er staat onder in het Arabisch dat hij Dodi heet. Dus Dodi de kat. Dat is het, uh, het volgende topstuk waarvan je zegt, nou ja, dat, dat moet je absoluut zien. Dit is een fotoboek van uh, Gaddafi die op een gegeven moment het buurland Tunesië heeft bezocht. En dat is natuurlijk wel aardig, want die, die, die leider, Ben Ali, ik laat je nu zien... Het familiealbum van de familie Gaddafi. Ja, van hun bezoek aan, aan Tunesië. Uh, er staat hier ook ingeschreven door de fotograaf, beste kolonel Gaddafi. Dit is het fotoboek wat ik voor u heb gemaakt. Hier zie je de president van Tunesië, Ben Ali, die is ook al weg. He, die, is, die is naar, naar Saudi-Arabië gevlucht, Gaddafi dood. Dus ja, je, ziet het, je kan het zelf ruiken als je wilt... Ja, brand, een beetje brandlucht, hè? Omdat het ja, ja, ja. stond echt in de fik daar allemaal. Dus je ziet ook roetresten. We lopen even verder. Hier zien we Saif, de beroemde zoon van uh, Gaddafi. Uh, hij staat in drie poses uh, op een groot groen plakket. En uh, in Arabisch staat er van alles onder. Wat is dit? Het is een heldengedicht. Dus daarin wordt beschreven hoe extreem belangrijk uh, Saif al-Islam is... de zoon van Gaddafi, hoe het Libische volk van hem houdt... Uh, en dat heb ik gevonden in het huis van Saiful Islam. Want ik ben ook in het huis van Saiful Islam geweest. Die had een grote villa. Die was inmiddels al gebombardeerd door de NAVO. En hier zie je bijvoorbeeld ook uh, dat lag in, in zijn huis. Heeft hij allemaal printjes gemaakt van uh, mooie Oekraïense meisjes van het internet? En dat is een Oekraïens modellenbureau. En ik denk dat Saiful Islam wel dacht van: Hey, we hebben toch 200 miljard. Misschien kan ik wel zo'n meisje bestellen. Oekraïense dames dus. Hier heb je bijvoorbeeld. Uh, Foto's van de dochter, hè, van die Hanna. Uh, heb je hebt een Iron Maiden, ja, een soort stuk stof met Iron Maiden erop. Het, waren ook hele, het was een hele gewone familie aan de ene kant, als je dat zo ziet. Uh, hier uh, Madagascar 2, dat is dus een, een of andere video die ik daar vond tussen de troep. Dus ja, ze zaten ook een beetje video te kijken. Ja, er zit een familie aan, aan tafel in de tuin. Ja, precies. Ten slotte zien we hier een, een bordje hangen waarop staat... NATO is killing Libyan civilians every day. Het, het lijkt bijna een, een, een verkeersbord. Ja, dit, dat, ze hadden een museum vlakbij het Gaddafische Huis. Een anti-navo museum. Ze zijn ooit eens een keer door de Amerikanen gebombardeerd in de jaren 80. Uh, nou ja, nu, nu dus weer. Uh, dus ja, dat museum was ook kapot. En ik heb die anti-navo poster, een soort van... Ja. Afbeelding meegenomen. Het meeste wat je hier gewoon om je heen ziet... het is nou een beetje opgehangen, maar het is eigenlijk een beetje troep. Hè? Uh, maar ik zeg altijd, het troep met een verhaal. Dus, dus het is, ik vind het toch wel weer aardig. Het geeft een aardig beeld van die Arabische revolutie. Jij ja, hebt ze daar weggehaald. Um, als je daar met een kritische blik naar zou kunnen kijken... zou je kunnen zeggen, ja, dat is toch diefstal. Want dat is niet van jou. Ja, om me heen kijkend, iedereen die aan het plunderen was... die alles kapot sloeg... Die alles in brand aan het steken was. Als ik het niet had meegenomen, he, was het gewoon was het as geworden. Had ook niemand er wat aan gehad. Uh, dus ik heb puur meegenomen vanwege het feit dat het historische waarde heeft. Vind ik, he, die Libiërs. Natuurlijk zijn nu heel erg anti-Kaddafi. Maar die zullen ooit zeggen van... Nou, die Nederlandse journalist die heeft tenminste nog iets bewaard... van die 42 jaar Kaddafi-dictatuur uh, die we hebben gehad. En ja, kijk, als het nou... Ik geef je groot gelijk, als je het woord diefstal gebruikt... als, je, als het nou gaat om 500 diamanten en 10 kilo goud... ja, natuurlijk, dat, dat, dat laat je gewoon natuurlijk euh, liggen. Of daar dat, dat, dat kom je niet aan, dat heeft waarde. Dit heeft slecht historische waarde. En dan kan je dus ook wel iedereen arresteren... die een stukje uit de Berlijnse muur heeft meegenomen. Wat wil je met uh, tentoonstelling bereiken? Nou, dat er een beetje wordt gesproken op een originele manier... dat je kan zien wat het gevolg is van die Arabische revolutie. En, en dat is eigenlijk het, uh, het enige... En het gaat nog naar, uh, naar Duitsland toe, het gaat naar Amerika waarschijnlijk toe. En daarna komt het of bij mij op zolder te staan, of ik geef het aan de nieuwe autoriteiten als zij daar klaar voor zijn om. Hè, want die Gaddafi wordt natuurlijk nog vreselijk gehaat. Dus op een gegeven moment misschien zeggen ze van we willen een nationaal museum. Misschien geven ze een eh, krijg ik een telefoontje van ze. Ze zeggen ze, nou, die landkaart vinden we wel leuk, want het is toch ook een deel van hun geschiedenis, of die fotoboeken. En dan geef ik hem met alle plezier terug. Zij journalist Harald Doornbos. Vanaf morgen is de tentoonstelling in Breda open voor het publiek. Voor meer informatie zie onze website: dit is de dag.nu. Music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 It's not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 Omdat wij in afwachting waren van het VVD-Kamerlid Cora Nieuwehuizen, konden wij ook nog Maria Mena Homeless laten horen. Wie nee, scheelt er vandaag ons appeltje? Vandaag Anthony Fountain, directeur van Stop the Traffic. jij jullie het hebben het gaan, gaan hebben over het ontbreken van beleid... voor uh, minderjarige asielzoekers. Licht eens even toe. Nou ja, van het weekend uh, was er een column van Joep van het Hek uh, in de NRC... waarin het uh, ging over eigenlijk weer de zoveelste uh, minderjarige asielzoeker... die uh, het land uitgezet dreigt te worden. Want een paar weken geleden hadden we Mauro, nu heet hij Josef en dergelijke. En... Ik las dat en ik dacht van, het is inderdaad tijd dat het anders gaat. Ja, dat was het, ook de strekking van zijn column. Dat was de strekking van zijn column. Hij zegt van, jongens, we maken er eigenlijk in Den Haag niet de juiste prioriteiten. PVV-leden die zich zorgen maken over of er al dan niet wel genoeg kerstbomen op Schiphol staan. Terwijl we het ook de hele tijd hebben in het publieke debat over kinderen die, uh, die na jaren en jaren verblijven in Nederland uitgezet worden. Soms naar best wel schokkende plaatsen. Joseph moet terug naar Eritrea, die woont hier sinds die één is, is nu negen, spreekt geen woord Eritreaans, of wat ze daar ook spreken en dergelijke. En ik heb echt wel een groot probleem met het feit dat we er op dit moment nog op zo'n manier mee omgaan. En ik heb daar eigenlijk drie kernpunten wat er nou mis mee is. Oké, okay, nou, zullen we die voorleggen aan Cora van Nieuwenhuizen, Kamerlid voor de VVD. Goedemiddag, mevrouw van Nieuwenhuizen. Goedemiddag. Ja, uh, Anthony Fountain heeft drie punten die hij graag aan u voor wil leggen. Ik geef hem nu even daar het woord voor. Ja, dank u wel. Uh, ten eerste, ik vind eigenlijk een hele on-Nederlandse stellingname. Uh, historisch gezien zijn wij als Nederland altijd een plek die... Uh, uh, onze deuren heeft geopend voor mensen van de afsluiting van de schilden in 1585, toen de, zeg maar het begin van de rijkdom van Amsterdam begon, uh, tot en met Spinoza en Descartes en Comenius die hier in Nederland bezig mochten. En we hebben nu eigenlijk een kabinet en een gedoogpartner die omwille van het behouden van het Nederlandse karakter gewoon steeds weer op on-Nederlandse manieren de poorten sluiten. Nou mevrouw van Nieuwenhuizen, dat is nogal een uh, behoorlijke beschuldiging aan u, ook aan uw adres. Wilt u daar even op reageren? Ja, nou, het is ook absolute onzin. Want uh, we zeggen steeds dat Nederland voor echte vluchtelingen... altijd een toevluchtsoord is. He, en daarom hebben we ook hele zorgvuldige procedures. En mensen die hebben moeten vluchten... met gevaar voor lijf en leden echt alles achter hebben moeten laten... die krijgen altijd een warm welkom uh, in Nederland. Uh, maar we hebben met elkaar die zorgvuldige procedures. En dat betekent ook dat er aan het einde van die procedures... Uh, toch ook gevallen zijn, en dat is in Nederland ongeveer de helft... Uh, die dan niet mag blijven. Nou ja, kijk als je zegt van uh, laat iedereen maar komen... dan hoeven we die procedures ook niet meer te houden. Maar we weten allemaal dat in grote delen van, het, uh, van de wereld... mensen het slechter hebben dan wij. En we weten ook dat we die niet allemaal hier kunnen opvangen. Dat kunnen we fysiek niet aan in Nederland. Dat kunnen we sociaal-economisch niet aan. En daarom is het juist van belang dat we zorgvuldig kijken... of mensen echt die bescherming nodig hebben of niet. Nou, u Anthony? Heeft, ja, U heeft de term zorgvuldig nu al een aantal keren... ook in combinatie met proce pro procedures neergezet. Nou, Daar komt bij het tweede punt. Ik denk... Dat helemaal niet een zorgvuldige procedure is. In feite, ik vind het onmenselijk als je iemand... die bijna tien jaar zijn hele leven laat wachten... en dan aan het einde van, van zo'n zorgvuldige procedure... zeggen van jongens, dokie, je gaat maar weer terug. Het is eigenlijk niet terug, het is echt puur je gaat weg. En dat vind ik eigenlijk mijn derde probleem. Ik vind het onmenselijk omdat die procedures... niet goed voor die mensen zijn. Maar ik vind het ook onbehoorlijk bestuur... dat je mensen zo lang hier laat zitten en steeds weer komen... De, want ik kan me voorstellen dat mevrouw van Nieuwenhuizen... net als ik eigenlijk moe wordt van deze discussie blijven. In het even, die, die, even die twee punten, Antonie. Niet ja. zorgvuldige procedures, mevrouw ja. van Nieuwenhuizen... en onbehoorlijk bestuur, die twee het... punten. Ja. Ja. Nou, niet zorgvuldige procedures. Ik denk dat ze juist heel erg zorgvuldig uh, zijn. En uh, wij zijn er ook mee bezig als kabinet... om te zorgen dat die uh, procedures een stuk sneller gaan. He, het is natuurlijk niet zo dat er één procedure is die tien jaar duurt. Het is vaak zo dat juist uh, de ene procedure op de andere wordt gestapeld... terwijl mensen zelf ook al weten dat het kansloos is. Alleen zolang je een nieuwe procedure opstart, heb je steeds weer het recht om die dan hier af te wachten. Nou, daar gaan we dus nu echt uh, veel aan, aan doen. Daar gaan we paal en perk aan stellen, dat wanneer bijvoorbeeld een asielprocedure is afgelopen en je wilt dan daarna een, een reguliere verblijfsvergunning uh, aanvragen, dat je dat in het land van herkomst uh, moet afwachten. Nou, zo gaan we de procedure zelf ook sneller maken, want daar ben ik het uh, mee eens, uh, dat het uh, ook nog steeds uh, soms te lang duurt, maar daar zijn we ook echt mee aan het werk. En waar je uh, tot verbetering kunt komen, uh, zullen we dat zeker niet nalaten. Nou, daar heb, als... heb ik wel een voorbeeld voor waar dat tot verbetering kan komen. U heeft het nu over procedures die nu veranderd gaan worden, beleid voor de toekomst. Ondertussen zitten er ongeveer, uh, naar aanleiding van het CDA-congres van een paar weken geleden kwam naar voren, minstens duizend uh, alleenstaande minderjarige asielzoekers in Nederland. Um, als u niet gewoon ervoor gaat zorgen dat er op een bepaald moment uh, een oplossing komt voor die mensen, die ook op een menselijke manier is, want er is een heel groot publieke verontwaardiging over het werk wat u doet. Er zijn een heleboel andere mensen die dit on-Nederlands... en eigenlijk ook een beetje onmenselijk vinden. En het feit dat er eigenlijk ook niet voor de huidige mensen... een goede oplossing is, is een voorbeeld van onbehoorlijk bestuur. En als u dat niet oplost, dan moeten we keer op keer, op keer deze discussie hebben. En ik denk dat gewoon vanuit Nederland een duidelijk signaal is... Jongens, zorg ervoor dat we deze mensen op een goede manier behandelen. Mevrouw van huizen. dat is wel iets waar u steeds meer, mee, weer mee wordt geconfronteerd. Hè? Zo zegt Anthony Fountain. En ik kan me voorstellen dat u dat ook anders wil. Is dat niet een idee om die mensen dan ja. allemaal maar hier te laten? Nou, dat is dus wel weer uh, het andere uiterste. Want uh, ik denk... Uh, um, um, u bent van uh, de organisatie die tegen mensenhandel en mensensmokkel strijdt... dan moet je er natuurlijk vooral niet een bonus op gaan zetten... door die gevallen hier te laten blijven... die helemaal geen bescherming nodig hebben. Dus ik zou echt uh, aan, uh, aan mijn opponent uh, willen vragen... Anthony waar, Fountain heet hij. Ja, Anthony Fountain. Uh, waar zou u, uh, hoe, hoe ziet u dat dan? Want je wilt toch niet foutgedrag uh, gaan belonen... Ik vraag me af of je een jongen van negen jaar. U speelt het naar mij toe, maar mijn persoonlijke mening is: een jongen van negen jaar die hier sinds zijn eerste is, kan je niet van foutgedrag betichten. Daar moet je gewoon nadenken. Nee, Dan moet je maar gewoon er zijn gaan zeggen wat wij hier op het vliegtuig hebben gezet, hè? En in dit geval is er nog een moeder ja, Maar dat bij, is zijn maar... schuld niet. Dat is, nee. Waarom moet hij daar dan nu voor terug naar een land... waar hij de taal niet van spreekt, waar hij de cultuur niet van begrijpt... waar hij een heel groot gevaar loopt op persoonlijk niveau? U, zegt, u, u brengt het direct mij op het persoonlijke. Dat wil ik eigenlijk niet terugbrengen. Maar ik snap niet hoe mensen kunnen uw zeggen... Omdat u toch mensenhandel en mensensmokkel wil aanpakken. En daarin heb ik het over de verantwoordelijkheid die overheden uh, hebben... om ervoor te zorgen dat ze individuele burgerrechten beschermen. En ik vind het een godspe dat we een jongen van negen... dat we het dan hebben over... Maar, het dus maar over, over, over straffen u voor fout, het, fout gedrag. Dan ik zegt u eigenlijk dat het, uh, het, het sturen van een kind... dat het altijd een verblijfsrecht uh, oplevert, want dat kind kan er niks aan doen. Als we dat uh, gaan zeggen, ja, dan zul je de mensen-smokkelaars... toch enorm stimuleren om allerlei kinderen maar op het vliegtuig te zetten... want die kinderen zelf kunnen er niks aan doen. Ik zeg een want kind die hier al negen jaar is... Die daar verantwoordelijkheid voor ik draaien. zeg heel wat anders, mevrouw Van Nieuwhuizen. Ik zeg een kind die hier al negen jaar is, waar dan een Kamerlid... Die hierover gaat, zegt dat we hem straffen voor fout gedrag... Daar heb ik een heel nee, dat maar dat, dat wil is ik letterlijk even... wat u zei, daar heb ik echt nee. een heel groot persoonlijk probleem Ik heb niet gezegd mee. dat we dat kind straffen voor fout gedrag. Dat hebt u maar nou echt niet horen zeggen, dan moet u het later nog maar eens terug nee, u, zegt uh, horen. Dat u, u stuurt dat kind uit als een straf voor fout gedrag. Mag foutgedrag? ik nog even één punt inbrengen wat misschien voor deze discussie wel van belang is... of zeker voor deze discussie van belang is, mevrouw Van Nieuwhuizen. de discussie gaat nu steeds over individuele gevallen... en nee. eigenlijk zegt ook steeds iedereen, dat wil moeten we eigenlijk niet nee, willen. dat doen we als VVD ook niet. Nee, maar hoe, hoe kunnen we dat nou voorkomen? Nou ja, dat, dat kun je voorkomen door uh, als, als Tweede Kamer strak die lijn te handhaven. Dat wij allemaal zeggen, we hebben zorgvuldige procedures. We hebben vertrouwen in de rechtelijke macht in Nederland. Wij gaan niet als Tweede Kamer op de stoel van de rechter zitten. schrijnende gevallen waar dan nog van alles... Ja, maar uh, dat is het verhaal wat u net ook al vertelde met alles. En, en dan, dan krijgen nee, we, dan we, dan we steeds weer deze we discussie. We hebben het eerder horen zeggen, maar niet nu. Nee, maar de discussie komt al wel steeds weer opnieuw, zoals Antonie ook We zegt. maken geen uitspraak over individuele gevallen, terwijl nee. ze er wel zijn. En daar moet een oplossing voor komen. Dit zijn kinderen van 9, 10, soms 17 jaar die hier echt niet om hun eigen schuld zitten. En daar moeten we gewoon netjes als een beschaving goed voor zorgen. Kunt u Precies, maar daar niet moeten we moeten in het algemene beleid uh, moeten we daar naar kijken. Ik heb zelf nog niet zo lang geleden bij de begrotingsbehandeling... een voorstel ingediend om nieuwe gevallen te voorkomen. He, om kinderen meteen uh, in een weeshuis maar te zetten. Maar ik heb het over de huidige opvangen. gevallen, niet over de nieuwe gevallen. Ja, als u me even uitlaat laat praten, dan kom ik daar ook op. Uh, er zijn initiatiefwetsvoorstellen ingediend... door uh, de heer Spekman en Voordewind. De minister heeft zelf gezegd dat hij met een herijking van het beleid komt. Er is nu al een beleidswijziging uh, met uh, gezinslocaties... waar uh, die kinderen opgevangen worden met, uh, met de rest van het gezin... waarbij echt gericht wordt gewerkt aan de terugkeer. Er wordt nog eens goed gekeken, heb ik ook omgevraagd bij de minister... Hoe... hoe zit het nou met die buitenschuldverklaringen? Hè? Want er wordt steeds gezegd, als iemand echt niet terug kan... dan kan hij een buitenschuldverklaring krijgen. Nou, hoe komt het dan dat er maar drie van die uh, buitenschuldverklaringen zijn verleend vorig jaar? Betekent dat dan dat de rest dus wel terug kan... Dan moeten ze ook terug. Ja. Laatste woord voor Anthony. Anthony, ja, heb maar, je vertrouwen? Nee, nee, geen ja, vragen meer. Ja. Mevrouw van Nieuwhuizen. heb je vertrouwen in het beleid? Nou, ik hoor zo dat ze, dat ze positief praten over de motie maar voor de wind. Dus ik ga er met vertrouwen tegemoet <lacht> zien dat de VVD <lacht> dat voor die dat motie niet. gaat stemmen. Het is geen motie. Nee, het is een initiatiefwet. <lacht> okay. En daar gaan we heel zorgvuldig nog naar kijken. Goed, met allen. Nou, gaat u dat Ik heb Ook doen? nog een vraag van mevrouw Nieuwhuizen. Ja. Mevrouw Nieuwhuizen, u zei: wij zijn ermee bezig als kabinet. Dat meent u niet, hè? Hoe bedoelt u? U bent niet van het kabinet. Nee. U bent van de Kamer. Nou ja, kijk, uh, wij steunen het kabinetbeleid. In oh, deze laat ik het zo formuleren. Oké, okay, gelukkig. Nee. Goed, dank u wel, mevrouw Nieuwe Huiszorg. En hartelijk dank <laughs> ook aan uh, Anthony Fountain. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van Dit is de dag voor vandaag. Ik noem nog één keer onze website, Dit is de dag nu. Dan kunt u van alles teruglezen en terugluisteren. Zometeen, Villa VPRO met Tesselblok. Dag Thijs, goedemiddag. Hoi. Als jij nu je huis moet verkopen, dan ben je de klos. Ja, de, ga ik niet doen. Moet, doe maar niet. De prijzen blijven namelijk dalen. En dan is de kans dus heel groot dat je met verlies verkoopt en met een schuld aan de bank blijft zitten. Ja. Behalve als je deelneemt aan de nationale hypotheekgarantie. Want die staat dan borg voor die nare restschuld. Okay. Maar de vraag is hoe lang dat nog goed kan gaan. Dreigt er een hypotheekcrisis, zo een waar in 2008 in Amerika... alle ellende mee begon? Daarover heb ik te gast Karel Schiffer. Hij is de baas van de nationale hypotheekgarantie. En komt het ons allemaal uitleggen zo meteen in Villa VPRO. Maar eerst hoofdpunten van het nieuws, Gert Kluuk. Radio 1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 De ministers van buitenlandse zaken van de EU hebben dat vanmiddag besloten. De maatregelen volgen op een VN-rapport... waarin staat dat Iran vermoedelijk werkt aan een kernwapen. Er wordt nog gekeken naar andere sancties... zoals een boycott van de transport- of oliesector. In Burma heeft de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Clinton... oppositieleider Aung San Suu Kyi ontmoet. Het was de eerste keer dat de twee elkaar in levende lijven spraken. Tot nu toe gebeurde dat via de telefoon. De Verenigde Staten willen de diplomatieke betrekkingen met Burma herstellen... En ambassadeurs uitwisselen. Amerika beloont Birma daarmee voor de hervormingen van de laatste tijd. En dat zijn de hoofdpunten. ANEB Verkeersinformatie. De avondsplits is begonnen. Er staan 15 files. Wat langere files staan nu op de A4. Van Amsterdam naar Den Haag. Bij Hoogmade 5 kilometer. De A10 West naar Zaanstad bij de Koenten 5. De andere kant op tussen Slotermeer en de Afriteraai 6 kilometer. Dit is Radio 1.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 En wat bieden wij u dit komende uur? Na vier uur ons panel klinkende munt. Natuurlijk met de laatste ontwikkelingen rond de niet meer zo helder klinkende euro. En over de mogelijkheden die wij zelf als individuele burger hebben... om de hoge schuldenlanden te helpen. En daarvoor praat ik met de directeur van de Nationale Hypotheekgarantie, Karel Schiffer. Hoe lang kan zijn fonds nog draaien in tijden van dalende huizenprijzen... veel gedwongen verkopen en nog geen eind in zicht? En we hebben het laatste deel over de 76...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 Ook Griekse of Franse notarissen zouden hier in Nederland aan de slag moeten kunnen. Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg zegt dat Nederland discrimineert. Omdat volgens onze wet alleen Nederlanders het beroep van notaris hier mogen uitoefenen. Notarissen zijn gewoon ondernemers, zegt het Hof. En in de Europese Unie geldt de regel van vrije vestiging nu eenmaal. Martin van Maurik, goedemiddag. Goedemiddag. Notaris en bovendien hoogleraar notarieel recht. Bent u het eens met die uitspraak? Nou, ik ben het op zichzelf uh, eens met het feit dat nationaliteit niet doorslaggevend moet zijn. Mm -hmm. En wel omdat het toch in feite gaat om de opleiding. En dat is een universitaire opleiding en nog een beroepsopleiding en nog een stage. Ja. Dus als men de kwaliteiten heeft die vereist zijn voor het ambt van notaris, de juridische kwaliteiten... dan moet het niet uitmaken of men nou Belgisch is of, uh, of, of, of Duitser of Nederlander. Mm -hmm. Maar het probleem zit hem daar niet in. Het probleem zit hem, en daar zit het nog ongerust over... Ja dat het zou kunnen zijn dat dit het begin is... van een aftakeling van het ambt van notaris. En dan moet ik even uitleggen wat ambt is. Ja, want daar is enige uh, onduidelijkheid over ook in die uitspraak. Precies. Dat is on helemaal on onduidelijk. Een ambt is iemand die een deel van de staatstaak vervult. Dat men een zeker overheidsgezag heeft. En ja. een notaris wordt benoemd door de, de koning, de koningin dan... heeft bijvoorbeeld een dienstverleningsplicht... moet letten op de belangen van anderen... en moet onafhankelijk en onpartijdig zijn. En dat past in het algemeen niet zo heel goed bij een normale ondernemer die zijn doorgaans een caféhouder, daar kun je van zeggen wat je wil, Maar die is nog niet direct onpartijdig, uh, een onpartijdige vertrouwensman. <laughs> en een kapper misschien wel, maar een, een, een, een notaris in ieder geval, dat staat in de wet... die moet voldoen aan allerlei eisen die je aan een normale ondernemer niet stelt. Dat begrijp ik. Maar ik begrijp dat, dat, dat uh, de mensen van het Hof in Luxemburg zeggen... natuurlijk werkt uh, een notaris wel in het openbaar belang... maar de notaris oefent niet geen openbaar gezag uit. En daar... Daar maken zij een ja, onderscheid. Precies, en dat is ook het, precies het probleem waar het no notariaat mee zit. Kijk, wij redeneren als volks. wij worden dus van de overheid benoemd. Hè. Wij hebben daarnaast ook nog hebben onze actes, de notariële actes, een bepaalde bewijskracht. Die hebben ook dezelfde kracht als een vonnis. En in dat opzicht staan wij gelijk met de rechterlijke macht. Mm -hmm. En rechterlijke macht, dat zijn duidelijk wel ambtenaren, rechterlijke ambtenaren. En die hebben een zeker gezag. En daar mogen, daar mogen dus een, een, een, een Franse rechter mag hier niet werken? En van zijn rechter, maar hier niet werken. Nee. Okay. Nee. Dus in die zin vind ik dat, dat het heel gevaarlijk is, waar, om, om op deze glijdende baan te gaan, ...en het notariaat als het ware, van zijn ambtelijke staats te beroven, als dat eh, zover zou komen. Eh, want dat zou betekenen het einde van het notariaat. U zegt dus, wij zijn geen gewone ondernemer, we zijn nee, ook ondernemer. We zijn, ja. we zijn allebei, zegt u. Ja, kijk, wij hebben bijvoorbeeld een dienstverleningsplicht. Welke ondernemer heeft nou een dienstverleningsplicht? Welke ondernemer? Wat benoemde de koningin? Welke ondernemer krijgt te horen wanneer u moet onpartijdig en, on en Onafhankelijk zijn. Mm -hmm. Maar nu, dat is alleen een notariaat. Ja, als je dat niet meer erkent, dan schaf je het notariaat af. Maar hoe kan je dan, hoe zou je dit nou nog kunnen voorkomen? Want uh, in principe, zegt u, hebben zij wel gelijk bij het Hof als ze zeggen. je mag het niet af laten hangen van nationaliteit. En dat is dat puntje in de wet ja, waar zij, zij over vallen. Ja, als dat het enige puntje is, dan heb ik daar helemaal geen moeite mee. He, alleen, de er is dus onzekerheid ontstaan door dat, door dat zinnetje he, van... ...denk aan die notaris, die, die is een soort onder, gewone ondernemer... Mm -hmm. ...en die hoeft geen overheidsgezag uit. Nou, en dat is dus wat helder moet worden. En ja, ik kan het niet helder maken. Dan zal waarschijnlijk opnieuw een uitspraak moeten komen van het Hof van Justitie. He, en ik hoop dat de Koninklijke notariële Beroepsorganisatie... He, ...dat die ook zijn best doet om, om helder te krijgen... ...samen met de andere notariële organisaties in Europa. Want het is natuurlijk een hele, heel breed, breed uh, gebied, ja. dat notariële gebied in heel Europa duidelijk te krijgen wat nou eigenlijk de ex exacte be beslissing is. Ja, maar is, is, verwacht u hier ook niet dan een beetje nog iets van de politiek? Die zou moeten zeggen, wij gaan eens even duidelijk maken... hoe wij het ambt ja. als notaris in Nederland zien nou, en hoe wij dat, dat definiëren. Ik... Ik moet u eerlijk zeggen dat ik van de politiek heel weinig eh, verwacht. Oh, eh, zeker niet van, van, van, van dit kabinet wat er momenteel zit. Eh, alles, marktwerking zo is, marktwerking zo. Dus die hebben in feite weinig sympathie voor een functie eh, als, als een notaris. Voor een functionaris als een notaris. Eh, als ik dat zo volg, een die volgt dat ongetwijfeld ook U heeft het idee dat, dat, dit, dat dit kabinet een, een, een ambt, zoals u het noemt, als, als notaris een beetje te grabbel gooit aan de markt? Ja, in die zin vind ik het, eh, ook op andere opzichten, vind ik dit kabinet een zootje. Maar uh, ja, dat, dat uh, durf ik ook best te zeggen. En, en, en dat, dat sterkt me in de visie dat ik van het hele kabinet en van de hele politiek momenteel weinig, weinig te verwachten heb. Dus het zal uit de eigen beroepsgroep moeten komen om aan te tonen dat hier een probleem is? Ja, en misschien ja. Zeker een zekere burgerlijke ongehoorzaamheid aan de dag gaan oh. leggen. En ja, wat krachtiger optreden. En je liet dat de platform. Maar hoe onderdoren. ga je nou als notaris burgerlijk ongehoorzaam zijn? Ja, nou, de arts is ook wel eens beurlijk ongehoorzaam. En allerlei andere functionarissen zijn wel eens beurlijk ongehoorzaam. Al dat slaafse gedoe en maar, maar doen wat, wat, wat die politici denken. Daar heb ik inmiddels mijn buik meer dan vol van, moet ik zeggen, mevrouw. Goed, Martin van Maurik, dat is duidelijke taal. Juist, dat dank u. buik ik ook. vol daarvan. Dus u, u, ik wil niet zeggen dat u oproept tot burgerlijke ongehoorzaamheid van de nou, notaris. Nou, dat een beetje toch down wel. Goed, ja. bij deze: een oproep <laughs> van Martin van Maurik. Notaris en hoogleraar notarieel recht. Notarissen wees burgerlijk ongehoorzaam.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 De 76-jarige Len Pardoel uit Rotterdam. Zij wil voor het einde van deze winter dood zijn. En niet omdat ze ongeneeslijk ziek is of ondraaglijk lijdt. Nee, gewoon omdat ze klaar is met leven. Zij pleit met de Nederlandse Euthanasievereniging... voor het recht voor stervensbegeleiding bij mensen die vinden dat hun leven op is. Vandaag, Len regelt alvast haar uitvaart. Even kijken welke het is. Op 6 dacht ik. Even kijken. Ik geloof dat het dat niet is. is Het is hem, man. Ja, dat is hem. En iets mijn man altijd piano speelde. Kindertszenen van Schubert. En hoe is het andere nou? Nou, dan kan ik zo gauw op opkomen. Ik heb de CD ook klaar heb ik ook, ja. Of mijn rouwkaart, dat zei ik gewoon. Ja, maar ik zal het even bijpakken, precies even Liefde is een straf die God ons heeft gegeven. Zonder liefde is het leven niet te beleven. Dat wil ik op mijn rouwkaart erbij laten zetten. Maar liefde is... is een straf? Dus? Liefde, liefde is een straf die God ons heeft gegeven. Zonder liefde is, uh, is het leven niet te beleven. Maar waarom is liefde een straf dan? Nou ja, ja, omdat je dus liefde nodig hebt om goed te leven, om uh, van mensen om je heen. En als je die liefde niet krijgt, dan is het leven niet te beleven. Ja. En mijn makelaar heb ik zelfs ook wel hier gehad. Hij weet er alles van. Dat zijn dus uh, hele goede kennis eigenlijk van me. Want die makelaar die moet het huis verkopen. Ja, wanneer ik weg wil die makelaar, die, dat weet hij al. Ja, ja, daar heb ik het mee besproken. De euro zijn euro staat hier. Zijn staat hier? Kijk maar. Oh. Ja, kijk, zie ik een rooster op. Ja, dat is, dat is hem. Is het achter de installatie? Achter zijn installatie, ja. Tenminste, ik heb zelf in die tussentijd alweer een nieuwe gekocht... want die andere was verouderd. Ja, die staat een, hier in de kast. Een, een zwarte, een grote kruid. grote, zwarte, kruik. Kruik. Ja, ja. ja, gewoon netjes in, bij zijn muziek, ja. Betekent dat veel voor u dat hij ja, hier is? Wil, ja, die as weer... Het is misschien een raar idee, want dat as, wat is dat nou? Maar het idee dat er nog iets van hem hier is, dat wel... Ja. ja, ik heb nog een andere vriendin, die heeft dat ook met haar man. Die, uh, die heeft er een heel gedoe van gemaakt, maar ik heb hem gewoon bescheiden zo in die kast. Ja, niemand ja de meeste mensen weten dat niet. Ja. Maar nu toevallig te sprake komt, uh, vertel ik dat even. Ja. Nou, kijk. Toen zijn we samen. Wat, is Wat staat erop? Waar mijn lijden eindigde, is mijn waar jouw lijden eindigde, is mijn lijden begonnen. Mijn lijden eindigt bij jou in de eeuwigheid. Want als ik, ik ga toch niet lopen wachten tot de dood mij een keer komt halen. Wie weet wat daar aan vooraf gaat. Dat is vreselijk, weet je dat? Nou, ik ben nu een gezond. Ja, dat lijkt mij zo. Ja, ik ben inderdaad gezond, maar ik heb wel mijn armen. Dat kan een voorbode zijn van een heleboel andere nare dingen. Dat weet ik nog niet. Ja. Het kan best meevallen, dat weet ik niet. Maar eigenlijk klinkt het er heel rationeel over. Ja, dat ben ik ook, ja. U denkt gewoon van... Uh, de, ja, de, de... de wereld draaide al voordat wij er allemaal niet, nog niet waren. Je die wordt, die wordt, die rolt gewoon de wereld in, hè. Die is al lang aan de gang. Nou, en, en, en het houdt gewoon op en dan gaat na jou de wereld weer verder. Zo uh, denk ik erover. U, u praat er een beetje over van de auto is oud. Hij, uh, hij moet naar de sloop. Ja, ze zou, het, ze zou het eigenlijk met een garage kunnen vergelijken. Daar knappen ze de auto's op. En als een auto eh, echt de moeite niet meer waard is, dan gooi je hem op de stroom. En mensen die knappen we het steeds weer op. Oh, wat kost het nog zoveel geld? Mensen knappen we altijd weer op. Ja, naar mij hoeven ze niet op te knappen. Ik zorg wel voor die tijd dat ze er niks aan mee op te knappen valt. Je ja. <tie> bent een nuchtere Rotterdamse in die zin. Ja. ja, ja. Ik vind het genoeg zo. Ik stap er gewoon nuchter weg tussenuit. Dit was het laatste deel over Len Pardou en haar strijd voor een zelfgekozen zachte dood. En tot nu toe steunde 120.000 mensen het burgerinitiatief Voltooid Leven van de Nederlandse Euthanasievereniging. 15 december spreekt de Tweede Kamer over dit initiatief. De serie werd gemaakt door Jan Maarten Deurvorst. En wij gaan praten over de huizenmarkt. De prijzen blijven maar dalen. En als je je huis moet verkopen, is de kans groot dat de opbrengst lager is... dan het bedrag dat je nog schuldig bent voor je hypotheek. En dan is daar gelukkig maar de nationale hypotheekgarantie. Want als je daaronder valt, betaalt die namelijk je restantschuld aan de bank. Maar ook de middelen, zou je denken, van dit waarborgfonds... Kunnen niet eindeloos zijn. En door de crisis lijkt de kans groot dat steeds meer huizenbezitters in financiële nood komen. Vorige week berichten de kranten dat het wel eens om 300.000 gevallen ineens kon gaan. Karel Schiffer, directeur van de Nationale Hypotheekgarantie, hartelijk welkom. Um, die berichten die waren nogal verontrustend. Uh, zijn de zorgen over die hypotheekschulden waar uw fonds garant voor staat. Zijn die, zijn die bericht, berichten terecht? Is die zorg? Terecht? Nou, ik heb die, ik heb die getallen ook gezien. In eerste instantie schrok ik ervan. Maar ja, in tweede instantie, toen ik erover nadacht, dacht ik van nou: dat is toch eigenlijk een beetje onverantwoorde stemmingmakerij. Hè? Want het is toch uh, erg overdreven. Natuurlijk is er een uh, probleem op die uh, woningmarkt. Mm -hmm. Je ziet dat uh, huizenkopers uh, terughoudend zijn. Er wordt uh, minder gekocht. En als gevolg daarvan uh, daalt de prijs. Dus dat, uh, dat is al een, uh, een, uh, een groot probleem voor het functioneren van die koopwoningmarkt. Uh, ja, dat maar zijn rampenscenario's Dat uh, is gewoon al de, het probleem als het gaat om doorstroming. Dat er überhaupt een stilstand Precies. is. Maar die rampenscenario's, er wordt dan gezegd... je moet gaan rekenen dat er steeds meer gedwongen verkopen komen. Er zijn ook verhalen, doen de ronde, dat de banken nog veel meer onder de pet hebben... maar omdat ze geen boeman willen spelen... of om de markt niet nog verontrustend te maken... een heleboel gedwongen verkopen uitstellen. Dus... Er, er doemt iets van een grote explosie zo meteen... en dat er een run komt op ja. jullie fonds. Ja, nou als gevolg van de ontwikkeling in de economie... zie je dat er steeds meer mensen in de betalingsproblemen komen. Dat staat vast. Wij zien dat in onze portefeuille ook ongeveer een verdubbeling... van het aantal mensen ten opzichte van vorig jaar. Maar dan heb je het over de orde van grootte van ongeveer vier, vijfduizend uh, gezinnen die een uh, probleem hebben. Mm -hmm. Nou, vervolgens zie je dat ook het aantal gedwongen verkopen sterk toeneemt. Ja. Dit jaar denk ik dat wij als Nationale Hypotheekgarantie... er ongeveer zo'n 200, 2000 tegenkomen, waarbij de verkoop ook leidt tot een verlies. Nou, dus ook weer veel meer dan vorig jaar. Vorig jaar waren het een 1350... Uh, en dan denk ik van, nou, als je kijkt hoeveel hypotheken we in Nederland hebben... ook hoeveel wij daar in portefeuille hebben, dat is ongeveer een miljoen... dan valt dat aantal, ondanks dat het natuurlijk fors stijgt, dat valt nog reuze mee. Zeker als je het vergelijkt met andere landen, hè, zoals in Engeland, Ierland, Spanje mm -hmm. en Portugal... Uh, is het probleem uh, dus in Nederland uh, veel kleiner dan, uh, dan in andere landen. Uh, is het dan Europa. ook niet, dus niet terecht dat, dat de minister van Financiën zegt... nou, het, het Rijk, die is er natuurlijk ook bij betrokken... begint zich toch een beetje zorgen te maken over, uh, nou ja, gewoon over de kas van het fonds? Ja, dat, uh, en dus dat, ook over wat het Rijk bij moet dragen? Ja, dat, dat zie ik. Maar de, de werkelijkheid is nog steeds dat ondanks die toename... van het aantal gedwongen verkopen, dat fonds nog steeds groeit. Hoeveel even, zit erin eigenlijk? Ja, Laat ik even snel, uh, ja. snel wat cijfers geven om dat te illustreren. Er zit uh, ongeveer 710 miljoen euro in dat fonds inmiddels... Wij geven dit jaar met die 2000 gedwongen verkoop ongeveer zo'n 60 miljoen euro uit. Mm -hmm. Maar we hebben natuurlijk ook inkomsten als fonds. Als die inkomsten die komen gewoon van wat, wat ik als ik koop klopt. en ik ga zeggen ik wil met nationale hypotheekgarantie, ja, dan betaal ik wat. Klopt. Als u een, ja. een huis koopt met, uh, met nationale hypotheekgarantie gefinancierd, dan betaalt u een premie aan ons. Dat zijn ongeveer dit, voor dit jaar ongeveer zo'n 130.000, 135 135.000 nieuwe garanties. Mm -hmm. En de, uh, de opbrengst uit die premie, dat is ongeveer 150 miljoen. Dus dat is uh, ruim twee keer zoveel dan wij nu uitgeven. Dus ondanks de slechte situatie waarin we nu zitten... zie je dat dat fonds nog steeds groeit. En He, dat dus... het fonds eigenlijk in tegenstelling tot een heleboel banken... een buffer heeft. Ja, dat klopt. <laughs> ja. En natuurlijk is het zo, en daar houden wij ook rekening mee... dat het aantal gedwongen verkopen de komende jaren... echt wel op een hoger niveau zal gaan liggen. Ja. Dus volgend jaar verwachten we 2.500, 3.000... Uh, gedwongen verkopen met verlies, hè, dat neemt toe, dat, dat, dat, dat, dat kan ik niet ontkennen. Maar dan nog steeds zitten we in een situatie waarin we die grote buffer niet behoeven aan te spreken. Mm -hmm. Er zijn natuurlijk scenario's waarin dat. Nou, dat wilde ik vragen. Het is natuurlijk de toekomst kijken, maar het is ook ooit in Amerika ja. zo misgegaan. Daar is de ja. hele ellende door begonnen. De hele crisis waar we nu in zitten, begonnen in 2008. Gewoon omdat die hele hypotheekmarkt, die huizenmarkt in elkaar donderde. Ja, klopt, er is alleen één wezenlijk verschil. Uh, en dat is dat uh, die huizenmarkt in Amerika natuurlijk is ingestort. En die garantiefondsen die daar waren, de Fannie Mae's en de Freddie Mac's... Die zijn in de problemen gekomen omdat het veruit onverantwoorde leningen waren die er verstrekt uh, werden. En dat is hier niet het geval. En dat is hier niet het geval. Een tophypotheek, hier is niet een onverantwoorde lening. Nee, precies. Want je kunt, in Nederland heb je altijd wel een tophypotheek kunnen krijgen. Dus we iets meer uh, lenen zelfs dan de waarde van het onderpand. Alleen, er wordt tegelijkertijd heel zorgvuldig gekeken of je het kunt betalen. Ja. Nee, daar hebben we het Nibbet voor in uh, Nederland, onafhankelijk instituut. En die berekent elke keer, of voor elk jaar opnieuw. Uh, wat mensen kunnen uitgeven aan woonlasten. Dus dat is, het, dat is een essentieel verschil. Dat, is, dat wordt hier aardig in de hand gehouden. Uh, of dat wordt je, in de hand je kunt, gehouden. Je kunt uh, met droge ogen volhouden. dat we in Nederland de afgelopen jaren echt veilig gefinancierd hebben. qua mm -hmm. woonlasten. En dat is ook de reden dat in Nederland. ondanks de toenemende werkloosheid. ondanks de afnemende koopkracht van mensen en natuurlijk wel mensen in de problemen komen, maar niet in die grote aantallen als in landen zoals in de Verenigde Staten destijds en nu in Spanje en Portugal en Ierland, et cetera, et cetera. Nu uh, weten we natuurlijk helemaal niet hoe lang dit allemaal gaat duren. Hè? Er, wordt al, er werd al een tijd geleden gezegd, och, die huizenmarkt dat trekt wel weer aan. Dat ziet er althans voorlopig nog niet naar uit. kan morgen natuurlijk ineens anders zijn, dat weet je niet. Um, dat, dat wilde ik even hebben. Dat optrekken van de, de nationale hypotheekgarantiegrens. Daar is veel over te doen geweest. Het is van 265.000 euro opgetrokken naar 350.000 euro. Dat is dus als je voor die prijs een huis koopt, ja. dan val je nog onder die garantie. Kan je onder die garantie vallen? Er is nu besloten om dat te verlengen. In elk geval, gezien de crisis, tot ergens medio volgend jaar of, of zelfs nog ja, het hele jaar. Vindt u dat een goed? Idee. Het, is natuurlijk niet het, het instrument is er niet voor bedoeld. Exact. Even in de volgorde van, van uw vragen. Goed idee. Uh, inderdaad, hij is uh, in 2009 is besloten... om die grens van 265 naar 350.000 euro te verhogen. Dat was een tijdelijke crisismaatregel ma destijds... om ook in dat duurdere segment ervoor te zorgen... dat mensen die op dat punt zitten van... koop ik nou wel of koop ik nou niet, hè? mensen die onzeker uh -huh. zijn over of ze morgen wel een baan hebben die onzeker zijn, dat of ze morgen een huis kopen of dat overmorgen niet 10.000 euro minder waard die is je net, om die, even, over net die even over die drempel hebben. te helpen. Ja. Nou, dat is een redelijk succesvolle uh, maatregel. We hebben veel mensen gebruik van gemaakt, ongeveer zo'n 15.000 tot 20.000 uh, per jaar. Mm -hmm. En nu is de discussie geweest van gaan we dat verlengen of niet? Nou, er is heel veel druk vanuit de markt geweest richting het kabinet. Om, uh, om dat te doen. En nu is er besloten om dat te verlengen tot 1 juli uh, aanstaande. en dan met 20.000 euro per jaar. Om de af te markt bouwen. een beetje weer in beweging te krijgen, is het wel goed. Maar hoe zit het voor u? bent verantwoordelijk voor dat fonds. Ja, wij vinden dat een uh, uitstekend idee. Want we, we zien dat het helpt. en dat het een van de beste crisismaatregelen is geweest. die er ge getroffen is. En tegelijkertijd zeggen we wel van ja, wij zijn daar natuurlijk niet. Primair voor in de markt als Nationale Hypotheekgroep. Primair ben je in de markt voor de mensen juist die. die exact. Voor lager betaalde eigenlijk. Voor de voor mensen met een lager inkomen. Ja, die een minder duur huis ja. dan 350.000 euro. Ja, dus daar willen wij ook zo snel mogelijk weer naar terug. Om mm. daar primair de aandacht aan te besteden. We vindt, het is ook raar dat mensen met een uh, toch substantieel inkomen. die een meer dan gemiddeld huis kopen. dat die eigenlijk een soort. Sta indirect staatsgegarandeerde lening krijgen. Dat is toch ook wel een beetje vreemd. Dat kun je als crisismaatregel tijdig doen. Maar daar moet je wel een keer mee stoppen. Nou, Dus het is goed dat hij nog even verlengd wordt. Maar het is ook goed dat hij weer snel naar beneden gaat... naar een niveau waar die nationale hypotheekgarantie... zich echt gaat richten op uh, jonge starters die voor het eerst een eigen woning kopen. Waar het voor bedoeld is. Maar en daar en was het oorspronkelijk ook voor bedoeld. Ik begrijp dat u dat zegt, maar zegt u... wanneer is dan het moment waarop het weer afgebouwd moet worden? Hangt, nou, laat u dat afhangen van hoe lang de crisis duurt? Nee, er is nu uh, heel helder uiteengezet ja, dat in Dat is tijd. gezegd, maar, dat, maar als, de, als het op dat moment nog steeds net zo slecht gaat... of misschien wel slechter... Nou ja, goed, dan, zeg je, ja, dan kan komt... je alsnog zeggen, dan, dan blijft het crisis en dan blijft het crisismaatregelen. Ja, ik denk dat we daarvoor moeten uitgaan, dat tijdelijk nu ook echt tijdelijk is. En dat we dus teruggaan met die grens naar 265.000 euro in een periode van drie jaar. Hm. De, de Rabobank, meen ik, die vond, die vond dit helemaal niet zo'n goed plan. De Rabobank is de grootste. Wat zeg je? Hypotheekgever of nemer? Wat is Een het nou? Verstrekker, dan? Ja. verstrekker ja? hypotheekverstrekker in Nederland. En, en die vonden het helemaal niet zo goed plan. Dat begreep ik niet zo goed, omdat ik dacht, de bank moet blij zijn dat in elk geval hun centjes verzekerd zijn. Ook als iemand het huis zo meteen met verlies moet verkopen en hen niet kan betalen... krijgen ze dat in elk geval uit het fonds. Ja. Toch vinden zij het niet goed. Wat, wat, wat, wat ja. is daar de reden van? Ja. Ik, en ik begrijp de Rabo ook ja? heel goed, want ik gaf net al aan... het is natuurlijk merkwaardig dat als gevolg van die nationale hypotheekgarantie... als je zit op een grens van 350.000 euro... dat 80% van die hypotheken dus in feite... Uh, overheid gegarandeerd uh, zijn. Dat is veel, hè? Dat is heel veel. En dat is natuurlijk nooit de bedoeling geweest. En wat je ook ziet, is dat je als gevolg van nationale nou hypotheekgarantie... krijgt, een substantiële uh, rentekorting uh, als je een hypotheek uh, afsluit. En uh, het is natuurlijk ook een commercieel belang van, uh, van een partij als de Rabo... dat ze liever uh, dit soort uh, hypotheken gewoon in de markt verstrekken... en zelf het risico lopen tegen een iets hogere rente... dan dat ze op voorhand een rentekorting moeten geven... voor een lening onder nationale hypotheekgarantie. Dus ik begrijp het standpunt uh, van de Rabo okay, heel goed. Oké, maar dat is dus vanuit de bank geredeneerd... en niet zozeer geredeneerd over hoe goed het is... om een beetje olie in de huizenmarkt te pompen. Ja, ik denk dat dat wel een spanningsveld is... waar, ja. waar de Rabo mee, uh, uh, mee zit bij We dit hebben... soort keuzes. Maar uh, per, per saldo begrijp ik die beweging... dat je moet gaan naar een kleinere... NAG, die weer echt gaat doen uh, uh, uh, waar, waar, het, voor waar het voor is. En dat is de lagere inkomens en de middeninkomens, starters... mensen die in hun huurwoning kunnen kopen, et cetera, et cetera. Oké, okay. tenslotte wilde ik u nog eventjes vragen... vandaag in het Financieel Dagblad het bericht... dat de huisbelasting, de OZB, gaat stijgen. Een hogere aanslag dus voor huiseigenaren. Dan komen er misschien weer meer mensen in problemen. Maar één ding begreep ik het niet... want ik dacht dat die OZB gekoppeld was aan de waarde van het huis. De waarde van die huizen daalt en de OZB gaat omhoog. Rara. Ja, ja ik, ik denk dat het, het? ja, ik begrijp het. Ik denk de dat het zo is dat je uh, de overdrachtsbelasting naar beneden kan... omdat de waarde van woningen daalt. Ja. Maar dat het, uh, uh, het tarief wat de gemeente hanteert omhoog gaat. Ja, maar ik begrijp wel dat, ze, dat het omhoog gaat, dat lees ik ook. Maar ik begrijp het mechanisme niet. Ja, dat is, het, dat is dus het mechanisme <laughs> dat ze gewoon een tarief verhogen als gemeente. Omdat ze anders minder inkomsten hebben. Ja, het is gewoon ze minder een belastingmaatregel. Het, zo eenvoudig is het. Ja, ja. En elke, is het gemeente, elke gemeente heeft het recht daartoe. Ja. Want die gemeentelijke belastingen, waaronder de, deze belasting valt... daar zijn ze natuurlijk autonoom in om de tarieven te bepalen. Ja. Maar het kan, het kan mensen natuurlijk ook weer meer in problemen brengen. Het is buitengewoon sneu voor uh, eigenwoningbezitters. Ja, goed. Nou, daar sluiten we dan maar mee af. Karel Schiffer, directeur van de Nationale Hypotheekgarantie. Heel hartelijk bedankt. En wie weet tot een volgende keer op het moment... dat uh, de boel een beetje minder uit de crisis is. Gooi in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. Aanstaande maandag is het pakjesavond... en tot die tijd wordt onze serie uiterst korte radiodocumentaires overgenomen... door de leerlingen van basisschool De Kleine Kapitein in Lansingerland. Zij zijn namelijk druk bezig met het maken van Sinterklaasradio. Aan Dievertje Blok, presentatrice van het Sinterklaasjournaal... vroegen zij wat haar diepste Sinterklaaswens ooit was. Wij woonden in een huis aan een meer, aan een groot water... En dat ik, ik ben heel erg dol op uh, nijlpaarden. Ik heb ook een hele nijlpaardenverzameling. Allemaal tekeningen en beestjes. En, en ik wilde eigenlijk het allerliefste bij ons achter in het water een nijlpaard. Dus ik heb wel een paar jaar bovenaan mijn lijstje een nijlpaard gezet. Maar dat heb ik nooit gekregen. Nou, dat is jammer. Dat is heel jammer, ja. Maar misschien ook wel niet zo heel erg jammer. Want later heb ik geleerd dat nijlpaarden ook heel gevaarlijk kunnen zijn. Ik vind ze heel lief. Maar ik geloof niet dat het heel verstandig is om er eentje naast je huis te hebben. ik denk niet dat dat heel slim is. Vreemd toch dat ik helemaal niet verbaasd ben over deze diepste harte wens van Liebertje Blok. Aanstaande zondag om kwart over zes kunt u meer Sinterklaas Radio horen in Studio Itserda. De villa maakt even plaats voor nieuws en weer en verkeer en ster. En dan zijn we bij u terug met klinkende munt. Alles over geld. En nog eens geld. En Sinterklaas. Los. Sinterklaas. Wie kent hem niet, bestaat niet.